Met Nathalie van Zuiderkom. Goedemiddag. Kritiek op het nieuwe kabinet nu ook bekend is hoeveel hun plannen gaan kosten. Het CPB kwam vanochtend met de cijfers. De koopkracht daalt en lagere inkomens gaan er minder op vooruit. En dat valt niet goed bij vakbond CNV. De bond is bang dat lage inkomens de hoofdprijs gaan betalen. Dat vindt ook ChristenUnie. De GroenLinks Partij van de Arbeid vindt het niet eerlijk dat de rijken worden gespaard. Het nieuwe kabinet heeft steun nodig om deze plannen er doorheen te krijgen. Dus of alles één op één wordt doorgevoerd, is nog niet zeker. Er zijn twee tieners opgepakt in de zaak van de doodgestoken jongen van 16 in Den Hoorn. Die steekpartij gebeurde vorige maand. Het gaat om een jongen van 17 uit Delft, die al vast zat in een andere zaak. En een jongen van 18 uit Rijswijk meldt justitie. Wat hun rol is bij die steekpartij wordt nog onderzocht. Een andere jongen van 18 zit al vast. Een bijzondere melding van de autoriteit Persoonsgegevens. Die rol...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 Vier files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A4 van Antwerpen naar Dinterloort, tussen de Nederlandse grens en Hoge Heide, 6 kilometer. Vertraging 17 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 3 kilometer. Vertraging 17 minuten. De A27 van Utrecht naar Gorkum, tussen Eveningen en Noorderloos, 4 kilometer. Vertraging is daar 20 minuten. En de A58 Vlissingen richting Berg-op-Zoom, tussen de Kreekrakbrug en Hoge Heide, 5 kilometer. Vertraging 21 minuten. En twee snelheidscontroles op de A1 van Naden naar Enes bij Hectometerval 21.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 No! Ja wegen, succes verlengd. Nee, grapje. Domien die vast op de ochtendshow terwijl Mattie in Milaan zit bij de Olympische Winterspelen. Dus je krijgt de top 40 nog een weekje van mij. Gezellig. Ik zie dat Kevin erbij is. Ook Roy en Brit op haar verjaardag. Nou, gefeliciteerd. Ik heb hier de top 40 voor je van vrijdag 20 februari 2026. We hebben deze week 10 stijgers waarvan 5 stippen en 4 superstippen. We hebben 20 zakkers, 7 zittenblijvers, 20 ex-alarmschijven en 3 nieuwe binnenkomers. Eerst een korte terugblik naar vorige week. Toen waren dit de drie grootste hits van ons land. Nummer. 3. Olivia Dean. Taylor Swift. 1. De top 40. Boom Mars, back with another one. Nummer. 1. Yes, you did. Week, en die week daarvoor. En die week daarvoor. En ook de week daarvoor. Bruno Mars en I Just Might staat vier weken op rij op nummer 1 in de Nederlandse top 40... Nou, als het aan hem ligt, dan voegt hij er vanmiddag nog een vijfde week aan toe. Maar gaat hem dat ook lukken? Of zet Olivia Dien de stijgende lijn voort? Zij zeg kwam maar vorige week weer terug in de top 3 met Men I Need. Nou, misschien stijgt ze deze week nog wel verder door en herovert zij de troon. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nou, ik ben heel benieuwd hoe jij denkt dat het gaat uitpakken vandaag. Via qmusic.nl/slash top 40 kun je jouw voorspelling doorgeven voor de nummer 1 van deze week. Doe dat vooral, want onder alle goede antwoorden verloot ik later vanmiddag het auto taalglas Sterrenpakket. Met en twee tickets voor een concert naar keuze en vervoer... in een mini-electric. Nou, als je hem nu gaat invullen, let dan even goed op... want deze samenwerking van Alesso en Sasha die hoef je niet op te schrijven. Na drie weken hoor je Destiny niet meer terug in de top 40. En na zeven weken pakt Tyler ook haar koffers, Ja, of haar tas. Het is maar net hoe je het bekijkt met Chanel... En het zat er al wekenlang aan te komen, maar nu is het dan echt voorbij voor Chef Special. If not now, then when? Ja. If not now, then when? Nou, deze week dus. Na tien weken staan ze niet meer in de top 40. Nou, welke is dan wel? Ik neem ze tot 6 uur vanmiddag allemaal met je door. Laten we beginnen met Alex Warren. Dat is wel bizar. Hij kwam op uh, 16 maart 2024 voor het eerst de top 40 in. En daarna is hij nooit meer vertrokken. Inmiddels staat hij al 102 weken non-stop met een hit in de enige echte. Maar dit is misschien wel zijn laatste week. Eternity zakt deze week af naar de onderste positie van de lijst. Vorige week op 38. Deze week... 40...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 is terug op de plek waar het allemaal begon. Morning kwam in november nieuw binnen in de top 40 op nummer 39. Na de afgelopen maanden zijn ze heel de lijst doorgereisd... en nu zijn ze terug op nummer 39. Het cirkeltje is rond. Eén plek hoger, nummer 38, is het vertrekpunt van de nieuwe hit van Sarah Larsen. Ik zei het vorige week nog hier in de top 40... hoe bijzonder het is dat somber met drie hits tegelijk in de lijst staat. En nu, een week later, doet Zara Larsson gewoon hetzelfde. Zij heeft sowieso een bizarre run. Hè. Haar eerste hit ooit, Lush Life, kwam vlak voor kerst... na tien jaar terug in de top 40. Een paar weken geleden scoorde ze een nieuwe hit met Midnight Sun... En deze week komt ze met nog een nieuwe track de top 40 binnen. Haar derde gelijktijdige top 40 hit. Nou, ik mag je voorstellen aan Side. Het is oorspronkelijk een solo track. Niet van Sarah Larsen, maar van Pink Panthers. Een Britse zangeres en rapper. En je kent hem misschien nog van deze kleine hit uit 2023. <tied> Als je de titel ziet zou je denken Boys a Liar. Maar nee, je spreekt het uit als Boys a Lear. Stond toen zes weken in de Nederlandse top 40. Nou, het was tot nu toe ook haar enige top 40 hit. Maar daar komt nu verandering in met Stateside. Het is een lied over een lange afstandsrelatie. De een woont in Amerika, de ander in Europa. Super onhandig, maar ook super romantisch zingen ze. Nou, Je hoort duidelijk dat de basis voor deze track bij Pink Panthers is begonnen, met die strakke beat en half rappende zang. Maar dankzij Sarah Larson is het tegelijkertijd ook een popsong geworden met een slimme melodie en hoge uithalen. En dan hebben Sarah Larson en Pink Panthers in het echt ook allebei een lange afstandsrelatie. Niet met elkaar. Nou, dan is dit toch de perfecte match. Dat blijkt ook als je naar het succes van de track kijkt. Op social media gaat hij al een tijdje als een malle. Inmiddels is hij op streaming en op radio ook helemaal geland. Met als resultaat dat steeds nu binnenkomt in de Nederlandse top 40 als eerste nieuwe van deze week op nummer 38.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 For the song.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 in de top 40 is voor Holy Water van Marshmallow. En de weldoener van de week, Jelly Roll. Nou, we hebben het er al vaker over gehad op Q-Music. Jelly Roll was vroeger een serieuze crimineel. Die heeft echt jarenlang vastgezeten voor drugshandel, gewapende overvallen en zo. Maar dat ligt allemaal achter hem. Hij heeft zijn roeping gevonden in de muziek. En hij zet zich nu ook keihard in om Amerikaanse probleemjongen op het rechte pad te helpen. Hij gaat vaak langs jeugdgevangenissen. Hij heeft een jeugdcentrum geopend in Nashville... voor mensen met drugsverslaving. Hij praat ook veel met Amerikaanse politici. En dankzij de projecten van Jelly Roll... worden er nu ieder jaar echt duizenden jongeren in Amerika geholpen... om op het rechte pad te blijven. Weg van drugs, weg van diefstal... En deze week werd bekend. Hij wordt binnenkort geëerd met de Humanitarian Award. Dat is een prijs voor mensen in Amerika die de wereld verbeteren met hun impact. Nou ja, dat is vet toch? Dus de karma punten gaan deze week naar Jelly Roll. Ik zeg uh, applaus. En ook applaus voor Somber. Hij heeft de langs genoteerde top 40 hit van dit moment te pakken. Undress staat al 31 weken in de lijst. Deze week zakt hij wel zes plekken. Vorige week 30. En deze week nummer 36. ...genoteerde hit in de top 40. 40. en Undressed, 31 weken in de lijst. Koop je wel eens tweedehands kleding? Bij een kringloop bijvoorbeeld, of via Vinted of Marktplaats? Daar kunnen soms echt pareltjes bij zitten. En je helpt ook tegen verspilling, het is goed voor de planeet... ...en vaak ook goed voor je portemonnee. Je betaalt er heel vaak natuurlijk maar een paar tientjes voor. Maar bijna 7.000 euro voor een tweedehands jasje. Of 2.000 euro voor een gedragen spijkerboek. Heb je dat ervoor over? Nou, honderden mensen deze week wel. Mensen die uh, bleven elkaar maar overbieden. Echt niet normaal. Heeft allemaal te maken met de jongens die je zo in de top 40 hoort. Ze komen gewoon naar Nederland. Verklap ik je vast Wie het zijn hoor je zo. En het gaat niet over Antoon. Maar die komt er ook aan zo meteen. Gesmolten. Gegoten. Gedroogd. Gezeefd. Gespoten. Gedraaid. Geglanst.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 Mm. Je luisterde naar de 4 mozzarella sticks. Kom ze lekker halen bij McDonald's. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op SASAS.nl.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 Goed voor de dag komen. Met de nieuwe Toyota SearchR Plus ben je klaar voor het echte werk.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 Twee minuten over half drie. De q verkeersinformatie van Flitsmeister. 21 files op dit moment. Ik heb hier zes files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A1 van Hengelo naar Osnabrück Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 4 kilometer vertraging is 12 minuten. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Lingenbrug. Daar is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer file. Vertraging 13 minuten. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Rotterpol, de Plein en Velsen. 5 kilometer vertraging is daar een kwartier. De A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer vertraging 20 Minuten. De A30 van Barneveld naar Ede tussen Barneveld en Lunte 10 kilometer, vertraging is 13 minuten. En als laatste de A37-knoop het rolsloot richting Meppen... tussen Zwartemeer en Duitsland. 2 kilometer, vertraging 12 minuten. Met nu in de top 40 op 35, Antoon. En tot het eind van mei. de top 40. in de nacht, voor stem.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 Het ik woon in de stad, nu bij mijn zus onder de hoek. Ik zat van de week nog bij Paal op de bank. Hij mis je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. Dus tot ga ik slecht, helemaal alleen niet in de lente. Door ik heb een je dag. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los, ik laat je niet gaan.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 nog een weekje. Kensington stond vorige week op nummer 33. En deze week staan ze één plek lager op nummer 34 in de enige echte de top 40. Ja, dat vieren ze op dit moment ergens op een snelweg in Tsjechië in de buurt van Praag, want ze zijn op tour door Europa. Afgelopen zondag begonnen ze in Frankrijk. Toen gingen ze door naar Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije. En vanavond spelen ze dus in het Rock Café in Praag. En hier in Nederland verkopen ze al jarenlang uh, meerdere avonden in de Dome uit. Maar ze veroveren dus ook steeds meer harten in het buitenland. De Top 40. Eén plek hoger in de top 40 hoor je de mannen die een paar weken geleden... ook nog vijf keer in een uitverkochte ZiggoDome stonden. Bankzitters. En ik weet niet of je erbij was. Misschien heb je de beelden online gezien. Maar ze zijn daar echt all-out gegaan. Met allemaal gastoptreders, gigantisch decor, lasers, enorm veel confetti. Ja, en ze droegen bij elk liedje een gepersonaliseerde outfit. Ja, en vet wel. afgelopen woensdag hebben ze alle outfits van de ZiggoDome-shows verkocht... via een online veiling... Ze kon je bijvoorbeeld bieden op de jas van Koen... die hij droeg tijdens huisfeestje. Of op het skipak waarin Milo over het publiek heen vloeg, vloog. En daar is ook echt wel uh, flink geboden. Hè? In totaal hebben ze 60 kledingstukken verkocht... voor in totaal 80.300 euro. Het hoogste bod was uh, voor een jasje van Matti. Een fan heeft daar 6.831 euro voor betaald. Dat is een duur jassie. Maar uh, alles voor het goede doel wel. De volledige opbrengst van de veiling gaat naar Stichting Kinderhulp. Dus dat is een toffe actie. En niet alleen de fans zijn flinke spenders. De bank zit er zelf ook. Harder dan ik spenden kan gaat deze week naar 33 in de top 40 bij Q-Music. Het regent harder dan ik spenden kan. Ja, we kopen zonder kijken. We kopen zonder kijken. Kom, we doen een kleine regendans. En dan bestellen we een treintje. Bestellen we een trein. Hoppen maandag in de VIP.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 Geef me 10k en ik tover een mail. mail Voor de huizen die ik heb vraag ik twee keer zoveel Ik ben een simpele jongen, hou van braal met de pills. Wat jullie maken in een jaar maak ik met de zonnebril Vijf keer in de ziggo, maar is ik noten verkeerd Vroeger scorend vermogen, ben het eerste verleerd Vraag hem om foto's, want de zusje is echt fan Voor kids een idool en voor groep ben ik best man. Veel Daggo's in de scene, maar geen één als de mijne In mijn oeroes kan ik straks met Freddy gaan rijden Investeer in S&P, geef het niet uit aan We Ben gek op stapels als de burners op worten Leven niet te vangen in Historia. Ja. Ik ken rocks, zijn als Beckham en Victoria. Ik zeg eeeeeeeee. Ik zie mijn haarlijn elke dag naar voren. Ik liggendader dan ik spende.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 Vorige week tegen Rumors nog drie plekken door in de lijst. Van nummer 32 naar 29. Nou, deze week gaat hij weer drie plekken naar beneden. Van 29 terug op nummer 32. Het is het enige echte begin van je weekend met de top 40. Het laatste weekend van de Olympische Winterspelen. Deze dagen worden de allerlaatste medailles verdiend. Ook voor Nederland zijn er nog een paar belangrijke wedstrijden. Vanavond laat wordt er nog gestreden om een medaille bij Short Track voor de mannen en de vrouwen. Maar vanmiddag om half vijf, te maken we ook kans bij het schaatsen. Dan rijden de vrouwen de 1500 meter met namens Nederland Femke Kok, Marijke Groenebaas en Antoinette de Jong. De Olympische Winterspelen in Milaan. Antoinette de Jong heeft de knop omgezet en wil hier laten zien wat ze kan. En we weten wat ze kan.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 Ja, olympisch goud is voor mij het ultieme. Ja, olympisch goud is het ultieme. Ze kan het later vanmiddag ook gaan halen, dus op de 1500 meter. Hier bij Key Music houden we je helemaal op de hoogte... met alles wat er daar in Milaan gebeurt op de Olympische Winterspelen. En dus ook over hoe de rit van Antoinette is gegaan. Ondertussen praat ik je natuurlijk ook helemaal bij... over de 40 grootste hits van dit moment in de top 40. Met nu Bente. Ze gaat naar nummer 31 met hoogtevrees. Vandaag doe ik wat anders met mijn haar...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 Ik kijk te veel naar de grond, misschien is het hoogtevrees.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 Zakt naar nummer 31 in de top 40. Ik onderbreek de top 40 even voor een tip voor de top. <tip>, tip voor de top. Tip voor de top. Een track die nu nog geen hit is... maar wel een grote kans heeft om dat binnenkort te worden. En het is echt gloednieuwe muziek. Vandaag pas uitgekomen. De nieuwste van Direct... Ja, je kent het vast wel, zo'n moment dat het even niet zo lekker gaat. Het is een moeilijke tijd en je weet even niet waar je je kracht uit moet halen. Hoe fijn als je dan vrienden en familie om je heen hebt... die jou door die moeilijke tijd heen slepen. De mensen die je net even dat extra steuntje in de rug geven... precies wat je op dat moment nodig hebt... Nou, dan voelt die moeilijke tijd meteen een stukje lichter. Dat is eigenlijk precies waar dit lied over gaat. Vandaag uitgekomen dus. En nu als tip voor de top op Q-Direct. and won't fall. There's a light in the sky that I know so well...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 is it. We will fight together Lieve van Direct. Won't fall. Wesley zegt goed nummer om dat had van mij zo de alarmschijf kunnen worden. Ik uh, krijg een berichtje van Anamiek. Geweldig. Kom precies op het juiste moment. Nou, hoe mooi is dat? Dankjewel lieve vriendinnen dat jullie me steunen. Kijk. ja, weet je wat is? Er wordt mij niks gevraagd, maar dit is wel direct zoals je het liefst hoort. missen vind ik dan. Lekker nummer woontval. Ik kreeg ook dit bericht net. Goedemiddag, Menno! Ja, goedemiddag. Tot 6 uur hoor je de 40 grootste hits van het land. Met mij, Menno in de top 40. Nou, Domien heeft de ochtend gedaan. Mattie, die zit uh, in Milaan. Maar volgende week is Domien gewoon terug, natuurlijk. Uh, tot 6 uur hoor je de 40 grootste hits van het land. Met zometeen de tweede nieuwe binnenkomer van deze week. En ook uh, Heven en Caitlin Aragon hoor je zometeen. meteen.